Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. PvdA-leider Samson wil dat GroenLinks en de PvdA na de verkiezingen één fractie vormen. Samen kunnen de partijen één klap de grootste worden, zegt hij. Samson wil alleen de fracties fuseren, niet de partijen. Hij reageert daarmee op een oproep van GroenLinks-leider Klaver. Die wil meer linkse samenwerking, maar voelt niets voor een gezamenlijke kamerfractie. En de PVDA wil de AOW-leeftijd flexibel maken. Wie langer doorwerkt, bouwt meer AOW op. Dat staat in het verkiezingsprogramma van de PVDA. Verder wil de partij dat het eigen risico in de zorg verdwijnt, dat sollicitaties bij de overheid altijd anoniem gebeuren en dat er honderdduizend banen komen voor conciërges en assistenten op scholen en voor toezichthouders in het openbaar vervoer. Oud-CDA-kamerlid Frans Jozef van der Heijden is overleden. Hij heeft samen met zijn vrouw een eind aan zijn leven gemaakt. blijkt uit, uit een overlijdensadvertentie. Ze verwijzen daarin naar de discussie over euthanasie bij een voltooid leven. Iets waar het CDA zich tegenkeert. Van der Heijden was van 1982 tot 1998 kamerlid voor het CDA. Hij is 78 jaar geworden. In Pakistan hebben onbekenden een politiekazerne aangevallen. Zeker vier aanvallers zouden schietend het gebouw in de stad Quetta zijn binnengedrongen. De kazerne biedt plaats aan honderden kadetten. Een deel van hen zou gegijzeld worden. Speciale eenheden van het Pakistanse leger hebben het gebouw omsingeld.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 Uh, het staat er nog altijd als je gaat kijken, ja, die mooie witte gebouwtje, wat nu een sportgebouw is. Ik geloof dat het ja. nummer 15 is. En uh, beneden hebben ook natuurlijk daar de, uh, de religieuze kring, heeft daar lange tijd gezeten. De vrijzinnige vorm later. En dat pand uh, hebben ze met ongelooflijk veel plezier. Uh,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 is voor mij wel een voorganger met een grote v, als ik kan ben. Ja, oké, okay. goede voorbeeld, uh, en volhouden. Ja, en um, ja, denk je ook dat? Eén uh... uh, ding zeggen ja, over die. Ja, ja, maar één ding zeggen over die. Ja. Uh, nee, want het, het, was, het was een, beetje, denk je nou, zo'n voorganger. Uh, veel mensen denken voorgangers met je luizenbaan. Wat moet je dan helemaal doen?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 Kinderen uit de stad, dus uh, ja, een aantal maanden kwamen om van in TVC uh, af te komen. Dat was een volledig Joods gebeuren. Dat lag een beetje op het kindereiland uh, met de uh, vakantiekolonie, ja. waar nu Park Kosterploor is in het bunkerdorp. Uh, uh, daar in die hoek uh, was dus altijd een Joodse, een Portugees Joodse uh, eiland.